Het is onduidelijk of het steeds hetzelfde dier is. De bultrug die nu in het mars diep zwemt, is wel een andere dan twee en vier jaar geleden. Toen werden ook bultruggen gespot bij Den Helder en tessel. Volgens Ecomare hadden die elk een ander vlekkenpatroon op de rug. De Chinese tennister Lina heeft de finale bereikt van Roland Garros. In de halve finale versloeg ze de Russische Maria Sharapova met 6-4 en 7-5.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Zes minuten over zes, goedenavond. Rusland heeft de grenzen gesloten voor Europese groenten. Maakt niks uit of de komkommers, paprika's, radijsjes of wortels... nou uit Spanje, Duitsland of Nederland komen. Het komt Rusland voorlopig niet in. En om die reden toog correspondent Kiesja Hekster naar de supermarkt in Moskou. Ze kwam daar tot de ontdekking dat de klanten zich daar nog geen zorgen over maken.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 Kisha Hekster was dat vanmorgen in Moskou. Kisha, hoe is het nu? Uh, de hele dag nieuws over dat importverbod. Heb je het idee dat de Russen zich inmiddels wat meer zorgen maken... over die groenten uit Europa? Ik ben net nog even naar een andere supermarkt geweest... en daar lagen de Europese groenten ook gewoon nog in de schappen. En zei de verkoper me, die gingen ze ook gewoon nog verkopen. Ook al mag dat officieel niet, want de Russen hebben inderdaad vanmorgen gezegd... Alle groenten uit alle EU-landen komen het land niet meer in. En alle groenten uit Europa die er al zijn, moeten uit de schappen worden en vernietigd. En in een aantal supermarkten gebeurt dat dus wel, maar niet overal. En verder is net bekendgemaakt dat de Russen sinds een paar dagen ook mensen die Rusland binnenkomen screenen. Hoe ze dat precies doen, weet ik niet. Maar het is duidelijk dat de Russen deze EHEC-bacterie heel serieus nemen... En uh, al zeggen veel Europese landen, zoals ook de mevrouw die je net in de winkel hoorde... dat het Russen ook waarschijnlijk wel goed uitkomt om hun eigen groenten goed aan de mand te kunnen brengen. En is dat voldoende voor alle Russen? Of moeten ze nu andere landen buiten Europa gaan vragen om, uh, om de groentevoorraad aan te vullen? Nou, ongeveer 20% van de groente komt uit Europa die in Rusland in de supermarkten ligt. Nederland is dus inderdaad een van de belangrijkste bevoorraders van paprika en tomaat. En de Russen die willen heel graag zelfvoorzienend worden, maar zijn dat nu nog niet. Die groenten uit Europa die het land nu niet inkomen, moeten dus inderdaad ergens anders vandaan komen. Het Russische ministerie van Landbouw heeft laten weten dat ze denken dat onder andere uit Turkije te kunnen gaan doen dat er geen tekorten zullen ontstaan op de Russische markt... dat er geen prijsverhogingen zullen komen. Maar een aantal winkelketens heeft al gezegd dat zij er niet in zullen slagen... om op zo'n korte termijn ergens anders de groenten vandaan te halen. En dat de prijsstijgingen wel degelijk zullen moeten worden doorberekend. Dus, de rullen, dus ook de Russen zullen de gevolgen merken. Van... Kisha, ben je er nog? Nee, we zijn het contact met uh, Rusland verloren. Maar uh, ze wilde volgens mij zeggen dat ook de Russen last zullen krijgen van dat importverbod. Gaan we naar het komkommernieuws van vandaag. Verslaggever Paul Sanders was vanochtend bij een komkommer in het Drentse Erika. Hij kreeg daar een kist komkommers mee, die hij op zijn beurt weer meegaf aan Maino Remmers. En die ging ermee naar een camping in Bresant in Noord-Holland, waar het druk is door het zomerse weer. We zijn vandaag voor het eerst van ons leven gearriveerd op camping de Tulpenweide. We zijn dus net gearriveerd en we zitten nu met het reuze probleem Hoe zet je een nieuwe voortent op. En daar zijn we nu al een hele poos aan bezig. Want het is allemaal gloednieuw, het spul. Ja, gisteren van de fabriek gekomen. Zeg, ik ben eigenlijk helemaal niet gekomen... om een reportage over een kampeerterrein te maken. Weet u dat? Nee, dat weet ik niet. Ik heb namelijk een, een rugzak bij me. Om eventjes te voorstellen. Die rugzak die is gevuld met een product dat komt uit Erika. En Erika ligt in het noorden van het land. Kijk eens. Komkommers, mm, kom nou nou nou nou. U krijgt er van mij één. Dankjewel. U krijgt er van mij ook één, een nou, komkommer. Gaat u hem opeten is de vraag. Nou, ik ga hem wel eerst goed wassen. En uh, het schilletje gaat er wel af, dus uh, ik eet hem gewoon op. Ik moet even nadenken. Ze <laughs> komt dus vlak uit de buurt van Noord-Duitsland, hè? Ja, Erika, precies. dorpje. En daar is hij ook geteeld. Ik ga toch twijfelen. <laughs> Ja, maar het was op het, op het... Hij is gratis. Als u het niet erg vindt, geef ik hem terug. Want ik wil in mijn vakantie geen fundamentele keuzes moeten maken. Dat is het leuke altijd, hè? Naar de buren gaan kijken als die een nieuwe tent hebben. Heerlijk. En dan hopen dat er een stok verdwijnt. En dat ze uren aan het puzzelen zijn, maar... En u bent van? NOS Radio, wij delen komkommers uit, alstublieft. Dankjewel. We er... U krijgt er nog een van mij, daar ben ik er vanaf, hè? We hebben er vanda vandaag toevallig een gekocht... Engel, ik heb nog even wat werk voor je te doen. Even wat haringen erin slaan. Want het is te warm. Dat wilt u mij laten doen? Ja, kan dat. Nou, ik heb geen haringen, maar wel komkommers bij. Kijk eens. Alstublieft. Oh, oh, dankjewel. <laughs> wilt u er ook een? Nou, ik niet, want ze mogen niet gegeten worden. Wel, ja. ja. er is niks met de komkommers aan de hand schijnt. Oh, Oké, okay. dus ik kwam met komkommers. Nou, dat is lekker. Dankjewel. Deze komen uit Noord-Nederland, uit uh, het dorp Erika. Ja, dat weet ik. Nou, dan ga ik niks hoor. Die zullen gerust goed wijzen. Moeten ze dus even afwassen. U gaat ze niet teruggeven aan mij? Nee, nee. Wij ze terug hebben dan? Nou, ik niet. Ik ben blij dat ik er vanaf ben, zeg. Nee, nee je krijgt ze niet terug. Kom, dat is een idee uit heel Hilversum. Ga jij met komkommers naar een camping? Nee, dat is leuk. <lacht> ik bedenk het niet, hoor. <lacht> nou, super. Maar het is wel een veldtest, dat wel. Ja, nou ja nou, maar we zullen het eh, proberen. Ja? Ja, zeker. Marcel en Ingrid Bats kochten een aantal jaren geleden een half leegstaande, een half ingestorte boerderij. Ze hebben er veel werk aan gehad, maar het loopt als een tierenlier. Het loopt echt eerlijk waar als een tierenlier. Hoe komt dat? Ik denk zelf dat we echt gewoon, we zijn uh, zo verwend, we hebben alles wat we hebben willen. Maar we kunnen zo goed terug naar de basics die we nodig hebben. Dat is in? Dat is echt, dat is in. Marcel doet de camping, Ingrid zit ook nog in het onderwijs. Is er iets aardigs aan te verdienen aan zo'n camping? Ik kan niet zeggen dat ik, uh, dat ik kan, uh, volledig kan stoppen met mijn werk, nee. <laughs> maar gegarandeerd vol? Gegarandeerd vol, ja. Je moet, uh, mensen zijn al aan het boeken uh, een jaar van tevoren. Het is uh, komkommertijd al bij NOS Radio. En u krijgt er van mij één mee. Hij komt uit Noord-Nederland, nou, Erika. Nou, Vanochtend in de ochtenduitzending uh, geplukt bij de teler. Nou, gaat u... u hem opeten is de vraag. Natuurlijk. Waarom niet? U, u duwt mij zomaar een microfoon onder de neus. Maar ik nee, ik duw u niet zomaar een microfoon onder de neus. Iets heel anders, een komkommer. Kijk, ah. alstublieft. Opeten is de bedoeling eigenlijk, hè? maar gaat u het ook opeten, is de vraag. Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, wij zijn niet zo bang dat die komkommers dat, dat uh, een probleem er is. We hebben er nog geen in de koelkast liggen. We hebben er nog geen in de koelkast liggen. is een biologische. Ja. De tulpenweide in Brezant, vlakbij Den Helder, gaat vanavond massaal aan de komkommersalade. En ze komen toch nog goed na een lange dag met de komkommer van Myno Remmers. Opdracht van Hilversum, goed uitgevoerd. Op het vliegveld van de jemenitische hoofdstad Sanaa... zitten honderden passagiers vast omdat hun vluchten zijn geannuleerd. In en rond de stad wordt zwaar gevochten door troepen van de regering... en opstandelingen die de president weg willen hebben. Over de situatie in Jemen praat ik met de Nederlander Sam. Uh, wegens veiligheidsredenen noemen we zijn achternaam niet. Hij is nu in de kuststad Aden. Sam, jij bent uh, bewust al eerder uit Sanaa weggegaan. Ja, klopt. Ik ben uh, vorige week uh, vertrokken uit Sanaa. Toen er al veel berichten waren dat het vliegveld zou gaan sluiten, dan heb je het gevoel dat je vast in een stad. Want over land reizen, over land weggaan uit de hoofdstad is geen mogelijkheid. Nee, dat, dat is eigenlijk al enkele jaren zo dat, dat, dat de, de landwegen vaak worden bezet vanwege tribale conflicten. Vaak zetten, zetten bepaalde stammen een, een weg af om hun conflict met de regering op te lossen. Uh, door druk op hen te zetten. Maar dat, uh, de afgelopen uh, jaren kon je nog wel eens af en toe reizen. Ik heb ook een paar keer overweg gereisd via Sanaa naar Aden. Dat duurt tien uur. En met vliegtuig is het 40 minuten. Maar nu, uh, nu staat alles vast. Nu zijn er uh, eilandjes van steden ontstaan. En uh, zitten veel mensen gevangen in de stad of uh, onderweg. Uh, en op heb al, je enig om... idee wat dat betekent voor de levensomstandigheden van mensen? Hoe, hoe zit het bijvoorbeeld met, met water, uh, voedsel, drinken? Ja, nou, de problemen verschillen per regio, per stad. Uh, in Sanaa is het zo dat, uh, dat elektriciteit uh, enorm is uitgevallen. Dus dat er echt maar twee, twee uur per dag elektriciteit is. Wat een uh, grote beslag legt uh, op het uh, dagelijks werk en functioneren van winkels en zaken. Uh, en de watertoevoer en de olie en gassen uh, draagten ook al op. Maar het was ook al op de lange wangerijen. En uh, ja, het zorgt voor heel veel praktische problemen. Hier in Aden is het uh, zo bloedheef... Onderbij bij 40 graden, dat als hier de stijde uitvalt, het echt uh, niet uit te houden is. Dus daar is men uh, nu bang voor, hier in Aden. Want is Aden op zich wel veilig? Ja, ja Aden. In de stad zelf is het uh, redelijk rustig. Er zijn ook wel gewoon de gangbare demonstraties, zoals die de afgelopen drie maanden over het land hebben plaatsgevonden. Maar dat leidt niet tot, uh, tot schietgevechten zoals, uh, zoals in Sanaa. Het is dus wel niet zo ver vandaan. Uh, een half uurtje rijden hier vandaan is een, uh, is een stad overgenomen door zogenaamde Mujahedin, islamitische militanten. Waarvan bang is dat die optrekken richting adem. Er zijn veel uh, geruchten en uh, daar brengt vooral heel veel angst bij veel mensen te De persoonlijke veiligheid is voor, voor mij en voor uh, ons niet zo direct in gevaar. Er is geen geweld tegen buitenlanders ofzo. Maar op het moment dat vliegvelden worden gesloten en dat men vast komt te zitten in de stad, worden natuurlijk wel angsten. Ik werk zelf met vluchtelingen in Sanaa en uh, er zijn ook veel vluchtelingen in Aden uit Somalië. En nu komen er steeds meer interne vluchtelingen bij uit andere delen, uit Jemen. Dus het werk wordt, uh, wordt wel belangrijker. Maar, uh, maar als de situatie verslechtert, dan uh, ben ik ook noodzaak om te vertrekken. Ja. Want je bent nu weggegaan uit de, uit de hoofdstad. Wat gebeurt er met de vluchtelingen waar jij voor werkte? Er zijn allerlei uh, noodscenario's. Uh, met de UNHCR uh, gemaakt en met plaatselijke vluchtelingencomité's. Vluchtelingen zijn zelf erg bang om in conflict betrokken te worden. En spreken over Somalische vluchtelingen honderd, honderdduizenden in Sanaa en Aden en op de tijd. En uh, men is vooral bang dat men uh, uitgemaakt wordt voor huurlingen, zoals in Libië gebeurt. Dat. Men wordt uitgemaakt voor, voor helpers van uh, de president, omdat de president vaak een toelatingsbeleid tot vluchtelingen heeft gevoerd. Uh, tot nu toe is er nog niet gebeurd. Uh, vluchtelingen niet rusten op, op, op stammenverhoudingen. Iedereen in Jemen, als er, als er ergens een oorlog of een conflict dreigt, gaat terug naar zijn eigen dorp. Dat zie je nu. Iedereen gaat terug naar zijn eigen dorp en valt terug op zijn eigen stam. En er gelden geen staatswetten meer, maar tribale wetten. Dus als je van een, iedereen komt van een familie, dus die kan daarop bouwen. Maar vluchtelingen die hier nieuw in het land zijn, en ook ik in zekere zin, uh, als buitenlander kan niet terugvallen op, uh, op, op tribale verhoudingen of familie, uh, ja, van familiemachten ofzo. Dus voor hun is het ook een buitengewoon slechte situatie op dit moment. Sam, dank voor jouw verhaal vanuit Aden en succes daar de komende dagen. Dank wel. Geen rondleidingen meer bij het Poolse vernietigingskamp Sobibor. De reden, het geld is op. Praten we zo over verder. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Platenbaas, tennisverslaggever, teamcaptain en sterrenslag... commentator van het Eurovisie Songfestival Willem Duis was het allemaal. Maar hij was toch vooral presentator. Hij was 40 jaar verbonden aan de AVRO. AVRO-directeur Willemijn Maas, goedenavond. Goedenavond. Wat maakte Willem Duis zo'n typisch AVRO-gezicht en AVRO-stem? Uh, wat typisch aan uh, Willem Duis was uh, voor de AVRO is... denk ik dat hij uh, in staat is geweest en ook echt uh, als eerste dat heeft gebracht dat hij zowel zijn uh, radio- als televisieprogramma's... heel toegankelijk maakte voor een breed publiek. En, uh, ik, en het was alsof je zeg maar, bij hem thuis aan de keukentafel zat. En die toegankelijkheid, dat is denk ik heel erg typerend voor de AVRO. Want dat zijn uh, dingen die we nog steeds doen. Hij wordt geroemd om zijn uh, improvis improvisatietalent... waarbij hij vaak onvoorbereid aan de slag ging. Uh, was dat ook niet iets voor de AVRO-collega's... om soms helemaal gek van te worden? Nou, ik ben daar natuurlijk nooit bij geweest, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ja, dat het iedere keer weer heel erg spannend was van uh, wat er zou gaan gebeuren en hoe die het zou aanpakken. Tegelijkertijd ja, vertrouwde ze er ook op en uh, was er toen ook meer, meer tijd voor improvisatie. Maar vertrouwde ze er ook op dat het wel goed zou komen en dat bleek eigenlijk ook wel iedere keer. Maar ik kan me er iets bij voorstellen, ja. Wat met zijn talenten en met zijn natuurlijk talent voor televisie en radio, wat voor show zou zeg maar, de jonge Duits anno 2011 hebben kunnen maken bij de Avro? Um, nou, ik denk dat uh, een, een, uh, toch een café-achtige situatie... dat dat voor hem heel uh, plezierig zou zijn geweest. Dus we hebben nu bijvoorbeeld op de radio uh, uh, vrijdagmiddag live. Nou, dat lijkt me wat hij uh, heel goed had kunnen doen. Aan opium had hij uh, absoluut waarschijnlijk anders dan cornat... maar had hij zeker ook een, uh, uh, op een bepaalde manier een bijdrage aan kunnen leveren. Dus dat uh, type programma's met publiek erbij uh, en aan tafel met gasten... ja, dat was toch echt zijn stijl. En dat soort programma's maken we natuurlijk nog steeds... Want laatst roemde Martijs van Nieuwwerkkerk met een speciale uitzending van de Wereldraai door Willem Duis. Zou hij zo'n programma hebben kunnen maken? Absoluut, ja dat denk ik zeker. En, en uh, het is ook duidelijk dat uh, veel programmamakers, niet alleen van de AVO, door hem uh, geïnspireerd zijn. En ik denk dat het inderdaad het, ge, uh, het gezamenlijke kenmerk wat je daarin terug ziet, is uh, publiek erbij. Gasten uh, heel divers, zowel van uh, politici tot kunstenaars, uh, muzici. Dat heeft natuurlijk ook heel veel voor de muziek gedaan uh, en juist op die manier uh, dingen voor het, voor het publiek naar buiten brengen, waar ze anders misschien niet zo snel kennis mee zouden maken. Ja. Hoe besteedt de avro vandaag aandacht aan zijn overlijden? Ja, op allerlei manieren. Uh, vanavond uh, is er op Radio 2 om 7 uur een e-memoriam uh, uh, over hem. En er is een speciale uh, Opium Live-uitzending op Radio 1 om 8 uur. Dus dan wordt het overgenomen door Radio 1. En dan uh, op Nederland 1 is er om kwart over 10 uh, een e-memoriam op televisie. Staat genoteerd. Aanvro-directeur ah, Willemijn Maas, dank u wel. Graag gedaan. Bij het Poolse vernietigingskamp Sobibor zijn per direct alle rondleidingen en andere activiteiten geschrapt. Het museum waar het uh, onder valt heeft er dit jaar geen geld meer voor. In Sobibor werden tijdens de Tweede, Tweede Wereldoorlog een kwart miljoen joden vermoord. Dirk Mulder is al 25 jaar directeur van kamp Westerbork en als deskundige ook betrokken bij de ontwikkeling van Sobibor. Goedenavond. Goedenavond. Dus ik neem aan dat u ook wel wist van de financiële problemen bij Sobibor. Nou, we wisten wel eh, al sinds een tijdje dat eh, ook eh, in Polen eh, net als in Nederland eh, in dat opzicht zijn er geen verschillen. Dat er toch uh, gekeken wordt naar, uh, naar bezuinigingen. En dat uh, de kans aanwezig zou zijn dat ook uh, het museum, uh, wat het museum in uh, Vlodowaar, dat is dat is een 20 kilometer van Sobibor, en dat heeft Sobibor onder, onder zijn hoede. Dat daar uh, de financiële uh, huishouding ook langzaam uh, heel knijper begon te worden. En wat is de rol van de overheid? Want heeft u het idee dat de belangstelling de betrokkenheid van de Duitse overheid afneemt. Van de ja, Poolse, sorry. Ja, ja. sorry. Poolse ja. overheid. Nou, nee, er is eigenlijk een tegenovergestelde ontwikkeling in de schaal Kijk, Sobibor is nu een, uh, een regionaal museum waar de nationale overheid... geen bemoeienis mee heeft. En uh, er wordt al langer gewerkt... en het zou, uh, volgend jaar moet het als een beslag krijgen... dat uh, Sobibor, als Auschwitz bijvoorbeeld... of uh, uh, Majdanek... een uh, nationale status krijgt. En dat betekent dan ook... onder de nationale overheid... en ook met de financiën van, uh, van diezelfde... Poolse regering. En die ontwikkeling is schade. Alleen dat gaat wel heel traag, moet ik zeggen. En uh, ja, waar dat... Ook... Precies, je dat dat kan ik niet goed duiden, maar dat is wel een van de problemen. Ja, en um, hoeveel bezoekers trok het kamp tot nu toe? Zo gemiddeld? Uh, nou, dat zijn er niet zo verschrikkelijk veel. Tenminste, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met, met Auschwitz... waar uh, jaarlijks 1,3 1,4 miljoen mensen komen... Uh, in Sobibor waren dat zo'n... Uh, voor zover ik het dan uh, kan... Uh, voor zover ik het weet... zijn dat zo'n 20, uh, 20, 25 duizend. Dus dat, dat zijn volstrekt andere getallen. Uh, dat heeft te maken met de ligging van Sobibor... echt in een, uh, in een wat, uh, wat uithoek van toekomst. Uh, Polen. Uh, het heeft er ook mee te maken dat het veel minder bekend is. En uh, het is nog juist de bedoeling om daar uh, toch met Verenigde krachten... en met Verenigde krachten bedoel ik dan niet alleen Poolse... maar ook internationale, om daar een verandering in te brengen. Nou, en dit kan wellicht een... Uh... Nou ja, een, een, een uh, noodoproep zijn en als de overheid uh, zich daar extra voor gaat inspannen, dan heb je kans dat het weer open gaat. Ja, ik denk dat het goed is om daar bij te melden. Kijk, de, de historische plek van Sobibor, daar waar het kamp heeft gestaan uh, en waar ook de gedenktekens uh, en herinneringsstenen zijn, uh, dat is vrij toegankelijk. Uh, waar het hier om gaat, is, het, uh, is een vrij eenvoudig museum wat erbij staat. Een, een informatiecentrum zou je het beste kunnen zeggen. En dat is nu gesloten. Dus uh, kijk, als je er naartoe gaat en, en je weet weinig van de geschiedenis... dan heb je die informatie eenvoudig weg nodig. Er horen ook wat faciliteiten bij. Uh, en dat is nu gesloten. Dat is gesloten, ja. voorlopig althans. Dirk Mulder, ik dank u wel. Prima. Goedenavond. Ja, goedenavond. En net geopend is in Amsterdam het Holland Festival... waar ook verslaggever Jeroen Willaert is. Jeroen, je zei op weg te zullen gaan naar het stedelijk... om te kijken hoe gevarieerd het programma ook daar is. Wat tref je daar aan? Tuurlijk, eh, op de dag van de hemelvaart zie ik ten eerste allerlei mensen... die heerlijk ter aarde zijn gezegen op het Museumplein. Eh, iets wat jullie natuurlijk ook het liefst zouden willen doen... met zo'n prachtige dag. Kijk heerlijk. naar... Kijk naar die zonnige Harp daar. Boven op het concertgebouw. Harp die staat voor muziek. Holland Festival natuurlijk heel muzikaal. Maar... Uh, dan is er die band met het stedelijk nog steeds ingepakt. Al is het als waren het gedaan door Christo. Uh, stijgers van uh, de nieuwe ingang. En daarboven is een enorm LED-scherm neergehangen. 30 meter lang, boven in die stijgers. Geheel Ajax-supporter vrij. En op dat scherm is de naam verschenen van Marie-Christine Smits. De bedoeling dat Marie-Christine voor 15 seconden beroemd is. Helemaal indachtig van dat oude aandagium van uh, Andy Warhol. Weet je nog wel, Tim? Ja. 15 minuten, 15 minutes of fame. En dan mag ik hey, weer doen. Dat is... Ja, Lisa Boersen, die uh, verschijnt nu op dat scherm. Het is allemaal Your Name in Lights thema. Een, uh, bedacht door John Baldessari, een, um, kunstenaar uit Californië. Uh, van Bekende dus van N Goldstein, directeur van het Stedelijk Museum. Een paar beeldschone meiden hier, die net hun uh, een dekentje hebben opgeraapt. Uh, weten jullie dat je uh, in dat, op dat scherm zou kunnen verschijnen? Nee, nog niet. Waarom niet? Ja, kijk, want als je dat dus doet, uh, inpluggen op www.yournameinlight.nl, dan wel? Ja, maar... Uh... Nee, ik heb hem nooit gehoord. Nou, het is net begonnen vandaag, Holland Festival. En wat houdt dat in dan? ja, dit is een van de vele kunstuitingen. En als je dat doet, als je dat intoetst... kun je dus 15 seconden beroemd worden op het, op het Museumplein. Oh, wat leuk. Dat wil je wel, toch? Ja, maar dan weten ze toch niet welke gezichten erbij horen. Mm -hmm. En die zeggen meer dan een naam, denk ik. Ja, maar dat, die lol heb ik nu weer, ja. dat ik die prachtige gezichten <laughs> van jullie zie. Ja. En wie jij bent? Tess van Rijn. En jij? Georgia Knight. Dat gaan we toch zien, misschien. Okay. Ah. Maar ik zal jullie gezichten nooit vergeten. Okay. <laughs> kom op, zeg Jeroen. <laughs> <Dankjewel>. <laughs> 15 seconden uh, beroemdheid op het museumplein. Op een luie, luie, luie donderdagavond. Jeroen, ik kom naar je toe. En een mooi compliment van Jeroen Wielaard. Dus goed, Tim, veel plezier. Wij zijn inderdaad klaar met dit Radio 1-journaal. Na het nieuws van half zeven krijgt u avondspits van WNL met vanavond Alex de Vries. Goedenavond, Alex. Dag, Lucella, dankjewel. Ja, een tomatenteler die geeft bij ons staatssecretaris Bleker van Landbouwadvies. En we peilen het hemelvaartsbesef op straat onder de mensen, zeg maar. En WNL bekijkt de ziekte Alzheimer vanuit verschillende kanten. En dat is hard nodig. Na het nieuws, weer en verkeer.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 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Hypnose van Lars Kepler. Nu 5.95, alleen in de Libris boekhandel. Een idee over lokaal ondernemerschap in het buitenland. De 600 buitenlandse kantoren van de Rabobank zijn stuk voor stuk lokaal geworteld. Met specialisten die de thuismarkt als geen ander kennen.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 NOS -journaal. Voor tuinders die in de financiële problemen komen door de EHEC-bacterie gloort wat hoop. Staatssecretaris Bleker werkt aan een regeling waarbij de overheid garant staat voor bankleningen van de tuinder. Die hoeft dan voorlopig geen aflossing te betalen. Veel aandacht vanavond op radio en tv voor het overlijden van Willem Duis. Om half elf zendt de AVRO op Nederland 1 een programma uit waarin vrienden en oud-collega's herinneringen ophalen aan Duis. En er staat ook centraal tussen 7 en 8 op radio 2 en tussen 8 en 9 op radio 1. Willem Duijs overleed vannacht in een ziekenhuis in Hilversum op 82-jarige leeftijd. Op de Middellandse Zee zijn zeker 200 vluchtelingen overboord geslagen... toen ze probeerden vanaf hun gammele scheepjes over te stappen op een schip van de Tunesische Kustwacht. In totaal waren er 800 mensen aan boord van de scheepjes. Vanwege de Ruwe Zee is het vrijwel uitgesloten dat nog iemand levend uit het water wordt gehaald. En de finale op Roland Garros gaat tussen de titelverdedigster Francesca Schiavone uit Italië en de Chinese Li Na. Schiavone versloeg in de halve finale de Française Marion Bartoli met twee keer 6-3. En eerder vandaag won Li van de Russische Maria Sharapova ook in twee sets. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Erwin Krol. Na een prachtige dag gaat u een prachtige avond tegemoet. En daarna een heldere nacht... waarin misschien een misbank gaat ontstaan. En het lokaal kan afkoelen tot 6 graden. Vooral dan in het oosten en het noordoosten. Morgen overdag zon overgoten. Er waait een uh, matige noordoostelijke wind. Ik denk dat die in het noordelijke noordwestelijk kustgebied... windkracht 5 zal zijn. En over, boven de noordelijke helft van het IJsselmeer. En verder wordt 23 tot 26 graden. Kortom, het wordt echt een prachtige zomerse dag. Zaterdag... Is de temperatuur zeker ook zomers? Wat kan er wel een graadje bij? Maar er komt al wel wat meer bewolking. En vanaf zondag wordt het een aantal dagen duidelijk koeler. En bovendien is er meer bewolking en wordt het ook een stuk natter. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. Dus meter AEX op laagste punt van het jaar. En wat is hemelvaart eigenlijk voor een dag? Ik heb geen idee. Nou ja, het zal wel iets met een of ander geloof te maken hebben. Maar het fijne weet ik er echt niet van. Ja, goedenavond. Welkom bij Avondspits. deze donderdagavond live vanaf de redactie in Amsterdam. Tomatenkweker Pieter van Dijk uit de Prielen. Goedenavond. Ja, goedenavond, Pieter van Dijk. Ja, fijn dat u er weer bent. U was al eerder in de uitzending deze week. Um, ja, de Duitsers, uh, na de Duitsers kunnen nu ook de Nederlandse groentekwekers uh, niet meer aan de Russen verkopen. Het is vanmiddag bekend geworden, hè? Rusland heeft de grens gesloten voor groenten uit heel Europa. Uh, meneer van Dijk, maandag was u ook bij ons in de uitzending. En toen vertelde u dat uw tomaten met verlies aan Moskou worden verkocht. Tomaten die oorspronkelijk voor de Duitse markt waren bestemd. Is het drama nu compleet, uh, nu de Russen de deur hebben dichtgegooid? Nou, ik vind van wel... Vinden en zeker de reden waarom. Het is natuurlijk dus totaal onnodig. Ja, Het lijkt een beetje een, een, een politiek spelletje... Hè? want de gewone Rus heeft er volgens mij helemaal geen weet van. Althans, daar werd vanmiddag over gesproken. Dat zou ik niet weten, maar uh, het is ook weer een statement... Uh, van de Russen uh, richting, uh, richting Europa. En uh, ja, het is gewoon doodzonde. Uh, Duitse onderzoekers hebben natuurlijk gewoon al aangetoond... dat uh, de bron uh, absoluut niet in tomaten... Uh, en ze op sla zit. Nee, de Russen trekken dat in twijfel. Um, kunt u nog aan andere landen leveren, meneer Van Dijk? Ik zit, uh, ja, ik zit ook op Engeland. Daar ben ik eigenlijk op gespecialiseerd. Ja, maar het laatste nieuws is ook vanmiddag... dat in het Verenigd Koninkrijk drie Britten en vier Duitsers... een besmetting hebben opgelopen... Uh, van een nog veel gevaarlijkere variant van die EHEC-bacterie. Uh, daar bent u mooi klaar mee. Ja, dus uh, het drama nog completer. Ja, uh, hoe zit u dan uh, vandaag achter uw bureau op uw werk? Of hoe loopt u rond? Nou, hoe loop ik rond? Uh, privé ben ik rijk, uh, zakelijk steeds armer. Ja, maar uh, er, er gloort een beetje hoop, uh, hoe droevig alles ook is gesteld in uw sector. Want uh, Henk Bleker, uh, de staatssecretaris van Landbouw, die heeft nu een garantstelling voor de tuin dus bekendgemaakt. Dat betekent, in, dat betekent dat u uh, geen aflossing hoeft te betalen op uw, uh, op uw lening bij de bank. Ja, maar je weet hoe het met geld gaat, hè? dat moet je ooit terugbetalen. Ja. U kunt, ja. Ja, zo is het een hele leven, hè? Zo is het hele leven. Dus het is uitstel. Nee, dus het is maar... wel heel fijn om even door die crisis, maar we hebben ook al meerdere crisis achter de rug. Ja, heeft u, heeft u, maar heeft u het eerder zo erg meegemaakt? Nee, ik noem nooit. Ik ben na 22 jaar kweker en uh, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik, ik, ik heb slechte prijzen meegemaakt. Ik mm -hmm. heb uh, van alles meegemaakt, maar dit... Uh, ik denk dat mijn vader nog meegemaakt heeft. Nee, want uh, doordraaien is nu het devies, hè? Alles voor de tomatenpuree. Nou ja, nee, we nemen het uit de markt. Geen puree. Nee? We gaan uit de markt nemen. En uh, als de vraag weer aantrekt. En, uh, en belangrijk is natuurlijk vooral dat de bron gevonden wordt. De echten moeten echt weten waar het komt. Ja, maar die kans is heel erg klein, meneer Die wordt steeds kleiner. Met die wordt steeds kleiner. Ja. Maar dan blijft, dan, dat is wel mijn hoop. Dat ja. We moeten toch die bron vinden, want dan hebben we iets van op het Maar er is nog, er is nog een lichtpuntje, hè? want Brussel, hè, formeel de Europese Unie moet ik zeggen, heeft 20 miljoen euro beschik beschikbaar gesteld voor een promotiecampagne voor groenten uit Europa. Zit ja. dat zit dat zo aan de dijk? Uh, consumenten, consumenten die moeten, die vertrouwen vaak in een supermarkt uh, waar ze hun producten kopen. Mm -hmm. uh, een consument is natuurlijk ja moeilijk, een imago is heel moeilijk uh, te veranderen met 20 miljoen. Dus u, geloo uh, u gelooft daar niet echt in? Nou, ik geloof dat uh, de, de, het consument gelooft in een supermarkt. Nee. En die supermarkt die moet zorgen dat, uh, dat ze gewoon echt nou eens... Uh, heel serieus gaan nadenken van, joh, wie is mijn producent? En met wie wil ik een relatie aan? Om die tomaten... Ja, en daar zegt u zo wat, hè? Daar moeten de supermarkten dus het voortouw in nemen. Ja, ik denk het wel. En, en wij de media, bij deze. Ja, Pieter van Dijk, wel. tomatenkweker uit Brielen. dank u wel. Oké. Okay. Dan tijd voor het financiële nieuws. Zometeen het zuurverdiende vakantiegeld door de man wordt door de vrouw uitgegeven. Maar eerst de HX, Die dook vandaag naar het laagste punt van het jaar met 1,4 bijna. De beursruimte sloot op 341 punten. We praten daarover door met Ben Stijnenbach. Hij is baas beleggingsstrategie bij ABN AMRO. Goedenavond Ben. Goedenavond Alex. Eerst eventjes. Je hoorde net in onze uitzending een behoorlijk wanhopige tomatenkweker. Laat jij je gek maken als consument? Nou, eigenlijk, eigenlijk niet. Ik, uh, ik denk dat uh, de Nederlandse uh, voedseltelers uh, heel goed werk doen. En uh, zolang er geen sprake is van, uh, van tekenen van besmetting van, uh, van EHEC uh, op, uh, op Nederlandse groenten, uh, laat ik me daar niet door leiden. Nee, maar ik ben geen expert uiteraard. Oké, okay, één klant behouden voor onze tomatenkweker. AX, ah, ik, ik zei het al laat het laagste punt van het jaar. Um, hoe komt dat? ja, ik denk dat het sentiment heel erg slecht is op het ogenblik uh, en, en het wisselt overigens, hè, want we hebben van de week uh, hebben we ook een paar dagen van stijgingen gezien. Uh, dat is waar, dan ja. dan uh, zijn er uh, weer mensen die zeggen van, nou, op dit punt wil ik wel weer kopen en die verkopen dan twee dagen later weer. Uh, het sentiment, de, de, de bedrijven doen het goed, maar de omgeving van de financiële markten. Er is onzekerheid, Ben. In de, er is onzekerheid, dat zeg je feitelijk, eh, behalve grilligheid. Heeft dat te maken met de Verenigde Staten, waar verschillende cijfers van de banenmarkt eh, naar voren komen? Morgen zelfs het belangrijkste cijfer? Ja, daar heeft het ook mee te maken. Met name de, de, de gegevens rondom de arbeidsmarkt. Uh, uh, gisteren was er een, een cijfer van een salarisstrookverwerker uh, die. Uh, die... Een, een stijging van de werkgelegenheid met 38.000 banen liet zien. Dat was uh, sterk tegenvallend. Mm. Uh, vandaag was eigenlijk een hele kleine daling van uh, uh, de wekelijkse uh, werkloosheidsuitkeringen. Uh, en morgen komt het echte, goeie, uh, het echte cijfer, het belangrijke cijfer... en dat is uh, de groei van de werkgelegenheid buiten de uh, landbouwsector. Hoe uh, somber of hoe optimistisch ben jij daarover? Nou, ik ben daar redelijk optimistisch over. Wat we eigenlijk tot uh, het eind van vorig jaar hebben gezien... is dat er wel een zwaar groei was in de economie... maar die zat hem vooral in de, in de uh, goederen producerende sectoren. Mm -hmm. uh, daar, die, hebben, die kennen een hele hoge arbeidsproductiviteit... dus een procent groei daar levert niet zo heel veel werkgelegenheid op. Uh, in de dienstensectoren en die beginnen echt uh, te herstellen en die zijn arbeidsintensiever, levert een, een procentgroei veel meer werkgelegenheid op... en wij verwachten voor morgen een groei van de werkgelegenheid van, van ongeveer 200.000. En dan maakt het helemaal niet zoveel uit of dat nou 10.000 meer of minder is. Nee, dus de Rikken is er nog lang niet uit bij de Amerikaanse economie. Denk ik niet. Nee, dan Griekenland gaat morgen naar het schijnt een akkoord sluiten... met Brussel, de Europese Centrale Bank en ook het IMF hè, voor meer steun. Geloof jij dat de Grieken opeens harder gaan bezuinigen en meer belasting heffen? Nou, ze hebben het al gedaan... Van, van 2009 op 2010 is het overheidstekort verlaagd van 15% van het bruto binnenlands product naar 10%. En dat is echt een wereldrecord. Uh, dat en is een denk... pittige prestatie, maar is dat niet alleen op papier? Of hebben we echt uh, streng meegekeken over inschouwing? Nou, ik denk dat je dat aan het Internationaal Monetaire Fonds en de Europese Centrale Bank wel, uh, wel toe kunt vertrouwen. Die ja. hebben we vaker met het beltje gehakt. Dus ik denk dat die cijfers nu. Uh, redelijk betrouwbaar zijn. Ja, minder belastingvrijstellingen en nieuwe belastingheffing op softdrinks en gas. De Grieken lijken in beweging te komen. Ja. Ben Steinebach van uh, Abinamro, ik dank je wel. Graag gedaan. Ja, WNL is natuurlijk ook op Twitter te volgen. Averstaartje, avondspits, WNL. Dan, de vrouw is de baas over het vakantiegeld. Het is maar dat je het weet. Uit onderzoek van het Economisch Bureau van ING Bank blijkt namelijk dat de vrouw in het gezin bepaalt waaraan het extraatje eind deze maand wordt besteed. Ook al heeft ze dit niet zelf binnengehaald. Althans, gaan we nu maar even voor het gemak vanuit. Goedenavond, Marten van Garderen. Goedenavond. U bent onderzoeker bij ING Bank. Um, ja, zullen we maar even op de seksen gooien? Pikken wij mannen dit? Ah, dat weet ik niet. Ik denk dat het misschien economisch gezien ook wel een goede zaak is. Er is. Uh... In een, een huishouden, een zekere zin, van specialisatie. Mm. De man die brengt inderdaad in de meeste gevallen, blijkt uit het onderzoek van ING, eh, verdient hij het meest. en brengt hij dus het meeste binnen, zoals u eh, net zei. En vrouwen beslissen inderdaad vaker waarin eh, dat geld wordt uitgegeven. En eh, dat geldt dus ook eh, voor het vakantiegeld en ook voor de vakantiebestemming. Nee, leuk om te weten, leuk dat je dat even onderzocht. Maar wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee? Mo mo moeten bijvoorbeeld vakantieaanbieders zich nu meer gaan richten op de vrouw? Nou, we zijn natuurlijk inderdaad vakantieaanbieders. Ze zouden inderdaad uh, hun pijlen wat meer op de vrouw kunnen richten. Kijk, we zien natuurlijk dat een uh, ja, reden voor, voor uh, dat de vrouw vaker beslist dan de man zou kunnen zijn... Dat, uh, ja, dat toch de traditionele rolverdeling is dat de man uh, meer uren maakt dan de vrouw. Mm -hmm. De vrouw heeft dus kennelijk wat meer tijd over om ook andere dingen te doen. En bijvoorbeeld het kiezen van de vakantiebestemming uh, past in het... Uh, Ongeveer het, de dag dat zij gemiddeld minder werkte dan een man. Uh -huh. ja, en vakantieaanbieders, die zouden dus inderdaad een pijl op de op de beslisser, oftewel op de vrouw kunnen richten. Ja, gaat het vakantiegeld ook naar andere zaken dan vakantie, heeft u het onderzocht? Ja hoor, het vakantiegeld, dat hebben we eerder onderzocht. Het vakantiegeld gaat in ongeveer 40% van de gevallen gaat het naar vakantie. Maar er zijn ook mensen die het, die het beleggen, dat is maar een klein aantal. Maar er zijn ook mensen die het, die het gewoon sparen of uh, op een andere manier uitgeven. Bijvoorbeeld aan een grote uitkoop uh, of aan een verbouwing. Ja, het extraatje is dan ook echt iets om iets mee te doen, behalve van in de zon te liggen, begrijp ik. Ja, natuurlijk. Het vakantiegeld is natuurlijk uh, ieder jaar uh, een leuk extraatje. Dat wordt eigenlijk voor je gespaard. Je spaart het niet zelf, maar dat wordt opgespaard door je werkgever. Mm -hmm. En als het dan vrijkomt, dan kun je met die, uh, ja, toch dat substantiële gedrag uh, iets leuks doen. En voor veel mensen betekent dat uh, een vakantieboeken. Maar voor veel anderen die, uh, die doen er iets anders mee. Ja, en sparen is ook weer goed voor ING-bank. Marten van Garden, dank u wel hoor. Ja. Ja, straks bij WNL op Radio 1. Bij de boer geen koeien meer in de wei, maar kampeerders, dat zo. Het is vandaag Hemelvaartsdag en dat betekent... voor de meeste mensen massaal naar de Wondboulevard... of lekker op de fiets natuurlijk. Maar wat betekent Hemelvaart ook alweer? Ons verslag. Hemelvaartsdag, dat is de dag dat... Uh, even kijken, Heer Jezus toch naar de het ging? Weer een wederopstanding, was dat het? Ik heb geen idee. Iedereen heeft wel een vrijdag? ja. Maar ik weet het niet, maar... dus helaas. En geen flauw idee? Nou ja, het zal wel iets met een of ander geloof te maken hebben. Maar het fijne oh. weet ik er echt niet van. Waarom is u vandaag vrij? Het is hemelvaartigdag vandaag, hè, toch? Ja. En waar staat het voor? Is volgende vraag? Uh, durf je niet te zeggen? Ja, tuurlijk weet ik het wel, maar uh, God. Uh, ja, iets met God inderdaad. Iets met God inderdaad. Dan gaat weer hemelen, Dan gaat weer terug. Yes? Is dat ja. goed? Helemaal ja, goed, hè? Ja. U, ben, U bent de eerste. Echt waar? Oh, soms ze ze schamen. Zeg dat bij de hè? Volgens mij is hij uh... vaart. Hemelvaart. Ja, hij zal opgestegen zijn vandaag. Ja, opgestegen. <laughs> ja, dat, is, dat is inderdaad het geval. Oké, okay, goed. Ja. Hemelvaartsdag betekent we meestal wou, uh, boulevards, meubels kijken ja. en dat soort ellende. Ja. Vrij, vrije dag voor mensen en gewoon lekker erop uitgaan. Ja, voor mij wel. Ja. Ik heb geen religieuze betekenis voor mij, hangt eraan. Ja. Nee, nee. Moeten we het dan niet eigenlijk gewoon afschaffen? Um, ja, wat mij betreft wel. Als ik maar een vrijdag ervoor terugkrijg. Dan vind jij het best. Dan vind ik het best, ja. Mevrouw, mag ik u even wat vragen? Hemelvaartsdag. Even een kennisquistje. Hemelvaartsdag. Weet u waar dat voor staat? Ja, het geloof, hè. Het is een feestdag. Maar weet u ook wat voor soort uh, uh, gebeurtenissen er dan plaatsvinden? Ja, plaatsen? ik moet het weten eigenlijk. Ja, het is Schandalig. Ik ben katholiek geboren, maar. Uh... Ik dacht dat uh, de, de eerder geboorte. Ik weet dat het... Ik heb het eerst op tv nog even gekeken. Op één was er iets over. Maar ja, ik heb vroeger, vroeger dat allemaal meegemaakt. Maar ik woon hier al zo lang. Dat, dat, dat, dat, toch heb je, je geloof nog. Maar je loopt er alleen niet meer mee te koop, toch? Tenminste, wij niet meer. Hemelvaartsdag. Ja. Wat is dat? Uh, voor mij eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Nee. Gewoon een lekkere vrije dag. Ja, een lekkere vrije dag. Straks even varen met wat vrienden hier in Amsterdam. Ik kom zelf niet uit Amsterdam. Dus wel een dagje uit, maar geen, uh, niet, niet echt veel bijzonders. Maar weet je wat dat betekent? Of... Um, dat is toch uh, eigenlijk de verrijzenis van? Of dat uh, zit ik nou helemaal mis? Nee, ik zit helemaal ja, je mis. Je zit in de buurt, je bent warm. Okay. Ja, oké, okay, nou ja, ik, ja. ja. Maar je bent niet katholiek of uh, iets dergelijks uh, opgevoed? Wel opgevoed, maar uh, snel afgevallen, laat ik het zo zeggen. Ja, je bent warm of je bent niet warm. Deze education permanent die werd verzor verzorgd door onze verslaggever Alain de Lamar. En we praten door over helemaal dag met Willem van den Berg. Goedenavond. Goedenavond. Ja, U bent een blij man hè? als voorzitter van de stichting Vrije Recreatie... en zelfhouder van een boerencamping. Want er staan meer kampeerders dan koeien bij u hè, op het erf. Het is gewoon geweldig. Ik ben inderdaad een blij mens... Maar niet alleen blij voor mezelf, maar blij voor mijn medemens. Ja. Het iets betekenen voor de gemeenschap is een geluk in je leven. En ik ben daar zo blij mee dat wij 40 jaar geleden begonnen zijn met kamperen op de boerderij. En op dit moment, door het vreselijk mooi weer, kunnen wij zeggen als Stichting Vrije Recreatie. Ja, u bent, uh, u bent een tevreden mens. U bent maatschappelijk geaccepteerd, begrijp ik, als boerencampinghouder. Uh, dat klopt helemaal. We zijn een begrip geworden in heel Nederland. Ja, leuk. We hebben 2000 boerderijcampings, uh -huh. 150.000 gezinnen die aangesloten zijn bij ons. En per dag komen er weer 150 nieuwe donateurs bij. Ik geloof u, de cijfertjes kloppen ongetwijfeld. Is het, uh, is het drukker uh, nu dan vorig jaar op Hemelvaart? Ja, het is aanmerkelijk drukker. En dat is niet alleen te danken. Uh -huh. Misschien wel voor een groot gedeelte aan de kwaliteit die geboden wordt. Maar het meeste is te danken aan het ontzettend mooi weer... Dit voorjaar. De ene boer zit om water verlegen... maar boeren met recreanten zijn blij dat ze zonneschijn hebben... dat ze mooi weer hebben. En wij kunnen zeggen, de maand april en mei... hebben onze kampeerboeren ruim 100% meer gedraaid als het jaar ervoor. Ja, geweldig nieuws, meneer Van den Berg. Zet u uw gast ook wel eens gewoon aan het werk? Koeien melken, hup, met de greep de stront wegruimen of niet? Nou, meestal zijn ze erbij als er een kalf geboren wordt... Ze komen ons inderdaad wel eens helpen met wat grasmaaien op de camping. Want er is natuurlijk veel bedrijvigheid. Maar het leukste is voor de mensen het zien, leven in de natuur, de uitzichten, het mooie polder. Wij wonen zelf in de Alblassenwaard en Vijfde-Hollanden. U klikt geweldig enthousiast maar ik moet maar onderbreken. heel Nederland is zo mooi. En veel recreanten zeggen nu, weet je wat, die benzine is zo duur. We hoeven toch niet naar Frankrijk als Nederland zo mooi is. En zo is het. Willem van den Berg van de Boerencampingorganisatie. Dank u wel. En is het tijd voor de Alzheimer Experience. Een website waarin totaal 23 verschillende belevingservaringen van twee Alzheimer patiënten zijn verfilmd. Het introductiefilmpje hier in geluid. Wat is uw geboortedatum? De bus komt zo. Doe maar. Bus. bus. Ja, het bijzondere hieraan is dat op elk moment tijdens het afspelen van een film... letterlijk geschakeld kan worden tussen de perspectieven van de patiënt, familie en de verzorging. Het doel is om zo begrip te kweken over deze nare ziekte en ook te vergroten natuurlijk. En dat is nodig namelijk. Inmiddels lijden in ons land bijna 200.000 mensen aan deze ingrijpende vorm van dementie. Dat betekent dat zo'n miljoen Nederlanders erbij betrokken zijn. Onze verslaggever Wieger Hemmer die praat met Marco Ouwehand. Hij is een van de bedenkers van de Alzheimer Experience die sinds deze week actief is. Mijn moeder bleek vijf jaar geleden de ziekte van Alzheimer te hebben. En naarmate de ziekte vorderde werd het steeds moeilijker om met haar in contact te komen. En kwam ik er ook achter dat ze eigenlijk steeds meer in haar eigen wereld ging leven. En ik merkte dus ook dat het eigenlijk om goed contact met mijn moeder te krijgen heel belangrijk was om het te verplaatsen in haar belevingswereld. Lijkt me lastig. Dat is heel erg moeilijk inderdaad. En dat gaat dan ook met vallen en opstaan. Ik kan me nog goed herinneren dat ik met mijn moeder een keertje naar Brussel ging. Naar mijn tante. En uh, dat uh, na een kwartiertje in de auto te hebben gezeten... mijn moeder vrolijk aan mij vroeg uh, of mijn ouders nog leefden. En um, toen ik haar uh, vertelde dat, dat dat inderdaad het geval was... vroeg ze me van waar zijn ze dan? En toen zei ik van nou, mijn vader is thuis en mijn moeder die zit naast me. het toen was ze echt heel erg verbaasd. en nou, ook een beetje in de war. Toen zei ze, naast je ben ik je moeder? En toen zei ik, ja mam, je, je, je bent mijn moeder... Toen zei mijn moeder, van, ja, dat, dat, dat hebben ze me nooit verteld. En uh, nou, voordat we in Brussel waren, had ze dat vijf keer aan me gevraagd. Ik was heel erg in de war, want mijn moeder die herkende me niet meer. en Mijn moeder was heel erg in de war, want ik vertelde haar dat ik haar zoon was. En zij zag mij zo helemaal niet. En de volgende ochtend bij de koffie stelde ze me weer de vraag of mijn ouders nog leefden. En toen vroeg ik haar van wie denk je eigenlijk dat ik ben? En toen zei ze, ja, Foco Klein natuurlijk. En toen wist mijn tante te vertellen dat dat een, een klasgenoot was van mijn moeder op het gymnasium. En toen besefte ik ook inderdaad dat uh, zij mij echt zo zag. Dus dat ik haar zoon ook echt niet was. Maar dat zij mij zag zitten als die klasgenoot van haar, die Fokko Klein. Wat maakte dit voorbeeld dat ergens humoristisch ook is en ergens ook heel erg pijnlijk? Voor u duidelijk? Het maakte voor mij duidelijk dat als ik met mijn moeder op een menswaardige manier... Uh, door de dag zou willen komen, dat ik dan me moest gaan verplaatsen in haar belevingswereld. En het bizarre deed zich overigens voor dat twee maanden later zaten we bij mijn ouders thuis aan de koffie en toen zei mijn moeder tegen mij... dat ze het ontzettend aardig van me vond dat ik mijn auto had uitgeleend aan Focco Klein. Dus er valt echt geen pijl op te trekken. Focco Klein heeft u wel parten gespeeld, hè? Die heeft mij zeker parten gespeeld, inderdaad, ja, klopt. Heb je hem nog eens ontmoet later, trouwens, Focco Klein? Ja. Ja, ja, inderdaad. Dus uh, ik heb hem het verhaal ook verteld... en hij is zich daar helemaal niet van bewust, uh, bewust geweest. Maar heeft dit het begrip bij u ook vergroot voor die ziekte, die, die rare ziekte... Nou, je vergeet het natuurlijk ook. Je kan, je kan iets begrijpen, de theorie althans... maar het gaat er uiteindelijk om hoe je dat in de praktijk vertaalt. Want zieke mensen zijn ook lastig. En hoe na dat ook klinkt, stoten vaak ook af. Ja, nou, als je het hebt over mensen met dementie is dat helemaal het geval. Want die lijden aan geestelijk verval en dat vinden, we, dat vinden we eng. U vond dat ook eng? Ik vind het ook eng inderdaad. Ik vind het nog steeds eng. Ik kom heel veel in verpleeghuizen en uh, uh, daar zie je dus alle mensen... Uh, uh, die daar wonen, die daar moeten verblijven, uh, worstelen met dit uh, probleem. Ook de mensen die voor ze moeten zorgen. En ook niet te vergeten de familie die uh, eigenlijk uh, een permanent rouwproces doormaakt. En ik moet ook eerlijk zeggen dat, dat uh, hier ging nog om mijn moeder. Uh, dat is iemand ja, waar ik heel veel van hield. En desondanks kost het me enorm veel moeite om, uh, om haar uh, op een goede manier tegemoet te treden. Denk je eens in wat het betekent als je uh, in een verpleeghuis werkt en je hebt 15, 20... Uh, cliënten waarvoor je moet zorgen en waar je, je eigenlijk ook in moet verdiepen... en die je ook op dezelfde manier tegemoet zou moeten treden. Het is ontzettend moeilijk werk. Is dat omgaan voor u soms frustrerend geweest? Uh, uh, niet soms. Het is, uh, het is eigenlijk één grote frustratie uh, geweest... als ik daar op terugkijk. Uh, ik, ik, ik ging dan op bezoek bij mijn ouders... omdat ik ook echt naar mijn vader en mijn moeder toe wilde... Uh, uh, en dan zat ik daar aan tafel en dan wilde ik eigenlijk alweer weg. En ik werd ook ongeveer besprongen door mijn vader... want die was uh, na al die uren waarin hij geen enkel uh, uh, voor zijn doen... althans uh, normaal gesprek heeft kunnen voeren... blij dat er iemand was waar hij eventjes normaal mee kon praten. En uh, uh, Dan zat ik uiteindelijk in de auto op weg naar huis... en dan besefte ik dat ik eigenlijk gewoon amper contact met mijn moeder had gekregen. Ik was er wel geweest, maar dat contact is eigenlijk... In mijn gevoel, voor mijn gevoel dan was het een onvoldoende geweest... En, en dan weer, daar voel ik me dan weer schuldig over. Wat kan dan zo'n experience, wat kan dat dan daadwerkelijk bijdragen? Nou, in ieder geval kan het bijdragen en zal het ook bijdragen. En draagt het ook bij, dat merken we ook uh, nu al uit, uit de reacties... dat mensen meer begrip krijgen voor wat het betekent om dement te zijn. Is dan het grootste pijnpunt het daadwerkelijk contact maken met iemand die daar zelf misschien niet helemaal meer toe in staat is? Ja, goede zorg is, is iets tussen mens onderling... En, en, en de mate waarin je in staat bent om als zorgverlener... een relatie aan te gaan met degene die zorg nodig heeft. Nou, Dat is, dat is uh, voor mensen met een dementie heel erg moeilijk. Want je krijgt er vaak zo weinig voor terug. Als je uh, uh, het geduld he hebt, de tijd ook neemt... Uh, om contact uh, uh, te krijgen met deze mensen... en dat is echt mogelijk, dan krijg je er... Daar vind ik juist heel veel voor terug. Wat hebt u van uw moeder teruggekregen? Mijn moeder merkte gewoon, wist gewoon, als ik, als ik de, de, de uh, kamer binnenkwam, dat, dat het goed zou tussen ons. En dat heb ik tot het einde toe uh, gevoeld. Want die genegenheid, een intiemere band bestaat er nauwelijks tussen moeder en zoon, slaat dus om in vervreemding. Is er een handleiding voor dat proces? Nee, nee ieder, ieder mens is anders. Uh, en de ziekte dementie, de uh, ziekte Alzheimer die openbaart zich. Ook nog eens een keertje bij elk persoon op een andere manier. Je kan dus niet hele groepen over één kam gaan scheren. Wij willen graag als een individu worden gezien. Wij maken ons hele leven door keuzes en nemen we beslissingen. Dat willen mensen met een dementie is onze overtuiging ook nog steeds. Het is alleen onze verantwoordelijkheid om naar op zoek te gaan waar die wil eigenlijk uh, naar uitgaat. Mijn moeder is uh, ingeslapen de nacht voordat we haar naar een verpleeghuis hadden moeten brengen. En dat, is, uh, dat wilde ze niet. Dat was haar grootste nachtmerrie. Dat had ze bij mijn beide oma's gezien. En mijn vader die, die heeft er alles aan gedaan om dat te voorkomen... maar kon uiteindelijk niet meer. En toen mijn moeder waarschijnlijk ergens zeg maar, registreerde dat dit ging gebeuren... is ze uh, uit het leven gestapt. En ik zie dat als, een, als, een, als iets heel moois. In ieder geval als een blessing in disguise. Bijna als een daad. Bijna als een daad, Ja. Ja, www.alzheimerexperience.nl. Mooi verhaal van Marco Armand over zijn moeder. En hopelijk hebben andere mensen daar ook wat aan. Tot zover Avondspits op deze Hemelvaart, straks op deze zender Kunststof. En daarin Jim Stolzen te gast. Hij stond jarenlang aan het hoofd van de grootste website van Nederland Startpagina.nl. Nu adviseert hij de top van het bedrijfsleven op het gebied van internetstrategie. In zijn nieuwe boek verkocht legt hij uit waarom het voor bedrijven essentieel is om aandacht zelf te verdienen. Morgenochtend alweer de laatste ochtendspits van dit tv-seizoen op Nederland 1. Vanaf 7 uur, droefbericht dus. Maar mijn collega Petra Grijs en ik begroeten u dan natuurlijk graag als kijker. Lee Towers, oud-minister Plasterk en Joost Eertmans En ook tv-kok Pierre Wind die schuiven aan. Pierre Wind gaat zelfs jong leren met komkommers in de keuken. Morgenavond natuurlijk is Wakker Nederland gewoon terug op Radio 1 met een avondspits. Want op de radio gaan wij wel gewoon als, zoals altijd door met uitzenden van uw belastingcentjes. Ik wens u een fijne hemelvaartavond. Dag.